Uh, ik zit hier. Ja, ja. Herman, ik ben hier hoor. <laughs> nee, helemaal. Maar dat, is het, dat was het voorcontact. Dat, was, dat is dan erg goed, erg spontaan ook geweest, hè? waarschijnlijk. Nee, hij zit, uh, hij zit nog steeds op het eiland en hij heeft het, uh, het hele zaakje, uh, de tent en alle... Toestanden die er staan, die heeft hij naar voren gehaald. En op dit ogenblik is de tevreden bruine beer, zo noemen ze G. Gauwswaard hier in het noorden. Die is met de Marta Nan, die boot op weg naar Jan Wolkers toe. En als het goed is, dan luistert hij weer mee. Ik... Goed Jan, ben jij op het eiland bereikbaar? Kun je ons horen over? Ik ben bereikbaar. Het is natuurlijk, een, dat moet een enorme klap geweest zijn. hè? Dat we onge, ongemerkt. ...in de uitzending gezeten Want je weet, anders ik heb ik hier een heleboel bladen liggen om voor mijn mond te nemen. Maar dat was er nu niet bij. Daar moeten we wel onze verschuldigingen voor aanbieden. Vind je niet, Willem? Over. Ja, ik vind van wel. Hebben we het over Herman, is dat... Ja, ja, ja. Ik wou nog even vragen of dat poepen en zo in de uitzending geweest is... Nee, dat heb ik natuurlijk. Dat heb ik. Dat is een een een kostuum van een uh, van een negervorst. en dat was dus uh, om een beetje over zo'n cruiseway achteruit te zien. Ik heb hier voornamelijk in mijn, in mijn naakte donder rondgelopen en uh, ja, uh, dat om het zoveel mogelijk aan de natuur aan te passen. En de mee, we hebben daar ook heel gunstig op gereageerd. Over. Nou, mijn borsten zijn niet zo sterk ontwikkeld, hoor. Ze, ze doen altijd al pijn. Alleen de tepels zijn een beetje verschroeid. Over. Nou, dat vind ik heel lief dat u daarnaar vraagt. Want uh, uh, uh, ik vind mensen die dieren ter harte gaan. Ik heb hem vanmorgen vrijgelaten. Ik heb niet, ik heb... Kijk, ik had om dat spalken... Heb ik dus een, eerst een gaasje. Toen heb ik het gespalk met twee hele dunne latjes... Uh, latjes, kleine saté-stokjes zou je bijna kunnen zeggen. Daar zal hij wel van geschrokken zijn. Daarom een paar leuke En daar weer een gaasje om, dat hij het niet uh, wegpikte. Dat gaasje heb ik er vanmorgen afgehaald. En ik heb hem vrijgelaten. En uh, zijn ouders lopen hier nog steeds in het rond. Want daar piept hij gewoon tegen. Dus er is hij weer naartoe gegaan. Ze zullen het wel vreemd vinden dat ze nu niet meer op uh, ziekenbezoek hoeven te komen. Over... Ja, Willem Ruijs heeft mij verteld, het zeehondje is drie weken oud en hij maakt het goed. Ze hebben hem Jan genoemd en uh, dat vind ik erg uh, vererend. En hij schijnt steeds naar mij te vragen. He, want want zo de, de, de kop, de mensenkop die ze het eerst zien, Naar nou, hun moeder, dat is, uh, dat is hun vader. En hij uh, heeft het met mij erg natuurlijk getroffen over... Dat ging speciaal over, een, uh, over het visdiefje, hè? dat zijn zulke prachtige ranke beestjes. Daarom had ik het over uh, dat God het ene bouwpakket naar het andere en dat maar in elkaar gezet had en... en... Geprobeerd enzovoort. Ja, die mening heb ik ben ik zeker toegedaan. De mens is natuurlijk een, een grof uh, wezen. Hier, bijvoorbeeld dit eiland, dat is, is geboren aan het worden. Hè? Dat ontstaat op het ogenblik uit de zee. En zoals het er in de Bijbel staat, hè? De natuur ligt in barensnood hier. En wij zijn verdomme het kind met het vervuilde wat water aan het weggooien. Over. Nou, dat, dat, uh, dat doe ik altijd al min of meer, maar dat zou iedereen moeten doen. Hè? Ik geloof dat iedereen erbij betrokken is als... Uh uh, dit is een zaak die alle mensen aangaat. Hè, dit mogen we niet aan, uh, aan ondernemers en fabrikanten overlaten. Want die... Uh, uh, uh, kijk, het is zo weer met de natuur. De mensen verpesten de natuur. Ze halen eruit wat erin zit. Ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze wroeten de aarders mollen om. En als al die schoonheid vernietigd is... Hè, dan ligt uh, de bank op het Frederiksplein... Ligt, uh, ligt vol met van die plakken goud. Hè, waar... Uh, Waar de heer Seilstra met zijn reet opzittend kan zingen... vaste beugd is onze God. Maar de schepping is dan voorgoed weg. Over. Nou, dat heeft uh, Daniel de Vaux met, uh, met Robinson Crusoe al zo uitputtend gedaan... ...dat ik weet niet of ik me daaraan waag. Maar dit is natuurlijk wel weer een heel andere situatie. Huh? Toen... Uh, ...toen uh, Robinson Crusoe daar zat... Toen, ...toen waren er weer heel andere problemen. Huh? Hier, dit, dit eiland... ...dit is prachtig, dat is, uh, dat is geweldig... ...maar je wordt bij iedere stap geconfronteerd... ...met de dreiging van de overkant. Ik heb gisteren... ...was het water hier zo... ...de Waddenzee dus, hè... De, ...de Noordzee is erg schoon aan de andere kant van het eiland... ...er spoelde een soort drap aan... ...die stonk... ...die verschrikkelijk is... ...en ik geloof dat we die smeerpijp... ...dat die verlengd moet worden... Hè? ...dat ze die om moeten buigen... ...tot in de voor- en de achtertuin van ex-minister Bakker... ...en dat ze daar de maar in moeten spuiten... ...over... ...ik heb het eten niet aangeraakt... ...die pakken zitten hier nog in de kast... ...reerug... Uh, schildpadsoep, kangaroessoep, kangaroessoep, dat eet ik trouwens niet. Ik vind, uh, hè, dan laat ik me geen geld voor uit mijn buidel kloppen. Uh, schildpadden vind ik heilige beesten. Kikkerbilletjes zijn er zelfs bij. Nou, dat vind ik, uh, kikker, kikkers zijn ook, die mag je ook niet eten en zo. Ik heb mijn leven gehouden. Ik heb als de mensen hier direct komen, dan uh, met de boot, dan staat er een tafeltje hier. En er is een heel mooi hek. Uh, met een deur, met de bel, met het bord, met Beethoven erboven in gips. En dan staat er een tafeltje en daar zal ik achter zitten met twee borden, één met garnalen, uh, die heb ik in twee minuten gevangen, zoveel garnalen, en één met zeesla. En dat zal ik dan ondertussen nuttigen. Over, ik word om elf uur, kwart over elf zo uh, gehaald. En ik heb dus vanmorgen in een, in een enorme stortregen en in een... Uh, in een, in een wind heb ik die tent weggehaald. En dat was heel vreemd. Toen keek ik achter me zo. Toen dacht ik, eindelijk is die, die sfeer weg. Want het is toch een soort puist en ongezond iets in dat landschap. En toen die weg was, toen kwamen al die meeuwen ineens over de dijk kijken. En uh, nou ja, ze hebben me niet onaardig gevonden. Maar ze dachten goed dat die opgedonderd is. Over. Ik denk dat ik met, uh, met Carina is... Uh, ...is ongezond uh, lekker in de stad gaan eten En dan geen restaurant waar bijvoorbeeld de granalencocktail of zo op de kaart staat. Of uh, gebakken zeesla of iets dergelijks. Over. Merci, ik groet iedereen van het eiland... Ik hoop dat we nou ja, dat, de, dat de hele bevolking van Nederland begrijpt wat hier in de Waddenzee aan de hand is. Als je bijvoorbeeld gisteren met die zon, een dikke zeehond die zo'n 50 meter uit de kust daar aan het spelen is en aan het zonnen. Dan zeg je nou, uh, uh, dat is een misdaad wat hier wat hier gebeurt. Over. Herman. Um, Herman? Ik kan u nog even zeggen dat er om van 12 tot 10 over 12 vandaag geen uitzending is, maar een slotreportage gemaakt wordt rond uh, 2 tot half 3. In die tijd komen we dus voor de laatste reportage terug. Oké. Okay. Ja. Dag. <laughs> ja, dag.